Mark Hocker met het NOS-journaal. In Parijs is de ceremonie bezig van de installatie van Emmanuel Macron als president van Frankrijk. Bij het Élysée, het presidentieel paleis, draagt vertrekkend president Hollande de macht over. Kort daarna worden 21 kanonschoten gelost en rijdt Macron een ererondje over de champs élysées Ook legt hij een kans bij het graf van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe en ontmoet hij de burgemeester van Parijs. Nederland heeft een akkoord met China gesloten om mesheften te exporteren. De export van het schelpdier, ook wel scheermesjes genoemd, kan jaarlijks zo'n 7 miljoen euro opleveren, meldt het ministerie van Economische Zaken. Nederlandse scheermesjes gaan nu vooral naar Spanje en Italië, waar ze bekend zijn als delicatessen. Over de export naar China is twee jaar onderhandeld. Nederland is nu een van de weinige landen die toestemming hebben gekregen voor de export van mesheften naar dat land. In Noord-Rijn-Westfalen zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Nu is de sociaal-democratische SPD er de grootste, maar de afgelopen tijd is de CDU in peilingen genaderd en de SPD soms ook voorbij gegaan. De verkiezingen worden ook omschreven als de kleine bondsdagverkiezingen. Als de SPD in Noord-Rijn-Westfalen niet weet te winnen, wordt het in september naar verwachting moeilijk om Merkels CDU te verslaan bij de parlementsverkiezingen. In de Australische stad Melbourne is een medewerker van een hamburgerrestaurant ontslagen... omdat hij een racistische tekst op een rekening had geprint. Een donkere man was met zijn vrienden gaan lunchen in het restaurant... en zag op het bonnetje naast zijn tafelnummer het woord niggas staan. Zijn vrouw zette er een foto van op Facebook. Ze noemde het erg teleurstellend dat op een plek waar haar man zijn zuur verdiende geld uitgeeft... hij een schandelijk discriminerende behandeling krijgt. De restauranteigenaar in Melbourne heeft excuses aangeboden en de medewerker ontslagen.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 Bye!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 I gotta put my cheaters on Jeepers, Creepers Where'd you get those peepers? Oh, those weepers How they hypnotized Where did you get those eyes?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 E veio aquele beijo. Eu, você, nós dois aqui neste terra, sua beira mar. O sol já vai caindo, e o seu olhar parece acompanhar. ella luz lá embaixo se acende.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 Thank you in in naar Gail Costa live at the Blue Note. Gaan verder met Sarah Fon, een album uit 1982, 82, Crazy and Mixed Up. U gaat luisteren naar The Island. Bye-bye. made to love me and I was made to love you keep your arms around me lose yourself inside me make it love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 The life of a millionaire, spending my money I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I begin to fall so.